Middernacht, vrijdag 31 mei, aan Thijssen met het NOS-journaal. Scholieren hebben bij de klachtenlijn van de Lax gemeld... dat het uitgestelde VWO-examen Frans deels dezelfde tekst bevat als die uit 2007. Het examen werd op het laatste moment uitgesteld en aangepast... omdat er via een school in Rotterdam examens uitlekte. In die zaak is een man van 22 gearresteerd. Hij is geen bekende van de school. In Turkije zijn twaalf mensen opgepakt die lid zouden zijn van een terreurorganisatie. Er waren arrestaties en doorzoekingen in Istanbul, Mersin, Adana en Hatay, bij de grens met Syrië. De gouverneur zegt dat er ook chemische stoffen zijn gevonden die nog worden onderzocht. Bij de doorzoekingen zouden ook zware wapens zijn gevonden. Zes van de twaalf verdachten zijn al vrijgelaten, de anderen worden nog verhoord. Volgens enkele Turkse media wilden de mannen een grote aanslag plegen in Turkije. Duitsland en Frankrijk vinden dat de functie van eurogroepvoorzitter een voltijdsbaan moet worden. President Hollande heeft dat met bondskanselier Merkel besproken in Parijs. Jeroen Dijsselbloem is nu voorzitter van de groep en ook minister. Duitsland en Frankrijk zouden zo'n duorol niet meer wenselijk vinden. Dijsselbloem wil vooralsnog niet reageren op de berichten uit Parijs. Het verscherpt toezicht van de inspectie voor de gezondheidszorg op het ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenissen is opgeheven. Het ruwaard werd sinds november vorig jaar extra in de gaten gehouden. Aanleiding was het grote aantal sterfgevallen op de afdeling cardiologie. De patiëntveiligheid is volgens de inspectie nu weer voldoende gewaarborgd. En artsen en medewerkers verlenen veilige zorg. Thriller-auteur Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen. Hij kreeg de prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek... voor zijn thriller Nacht in Parijs. Volgens de jury koppelt Berg een sterk en geloofwaardig plot... aan actuele maatschappelijke thema's. Het weer, vannacht droog en 11 graden. Overdag kan in Limburg nog wat regen vallen. Verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1, NCRV, Casa Luna, Frank Dumas. Aan zaterdag is het de dag van de bouw. Als je bouw zegt, tenminste, als je bouw van grote infrastructurele projecten zegt, dan denk je al snel aan vertragingen en overschrijdingen. Noord-Zuidlijn. Twee keer zo duur en zes jaar vertraging. De Leidse Rijntunnel in de A2: 32 miljoen euro. euro duurder dan gepland en anderhalf jaar later opgeleverd dan bedoeld. De Limburgse A73. Miljoenen kostende aanpassingen waren nodig om de tunnel veilig te maken. En dan de Sluiskil-tunnel in Zeeland. Uh, nou, daar gaat het goed. Alles prachtig op tijd. De boer bereikte vorige week de overkant. En dat was reden voor een feestje. De gast vannacht in Casaloenen, Michel Langhout, projectmanager van het project De Tunnel. Michel, welkom. Dankjewel. Wat doen jullie nou zo anders dan je collega's, Michel? Wij doen eigenlijk niet principieel andere dingen. Ik denk dat uh, ook wij een boel geleerd hebben, ook van die andere werken. En ook onze opdrachtgevers daar wel van, uh, van geleerd hebben. Noem eens één ding wat jullie geleerd hebben. Een van de belangrijkste dingen is dat je heel goed moet praten met mensen die bij zo'n project betrokken zijn. Uh, bijvoorbeeld alle stakeholders, de brandweer... uiteindelijk de vergunningverleners, de burgerij. Iedereen heeft heel veel met zo'n plek te maken. En soms dan denken mensen, je zet een groot hek neer... je bouwt wat en dan haal ik het hek weg en dan is alles goed. Ja, maar en precies, zo, werkt het niet. zo werkt het niet. Die projecten die ik net noemde... er zijn, er zijn natuurlijk veel meer in Nederland ja. die buitengewoon moeizaam verliepen... en ook, ook heel groot, zoals de, de b-lijn, om er maar één te noemen. Um, de HSL. Zijn het nou projecten waar jij als projectmanager van tevoren ook in verdiept? Of als iets misgaat, anders gezegd, of niet goed gaat bij dat soort projecten... verdiep jij erin van tevoren? Ja, bij, uh, mijn vorige gesprek moet ik zeggen was de uh, hubertus in, in Den Haag. Ook keurig op tijd, binnen budget. Dus wat dat betreft uh, kan het allemaal wel. Maar... Ja, het is moeilijk natuurlijk om te kijken waarom bij andere werken dingen fout zijn gegaan. Nou ja, eh, of het algemeen leer je meer van dingen die fout gaan dan, dan van dingen die goed gaan, toch? Dat kan, hè? maar om precies de berichten uit de krant op te pikken... en eh, het duurt langer of er zijn meer kosten... Ja, dat is natuurlijk niet alleen een zaak van uh, de bouwer of uh, de opdrachtgever. Eh, de projecten zijn vaak wat politiek getint. Noord-Zuidlijn is een uitermate mooi voorbeeld daarvan. Een precisie object bedoel je? Absoluut. Ja, en soms worden de plekken gewoon mogelijk gemaakt om te kunnen beginnen. En dan uh, gaan beide partijen een, een traject in die was, uh, waarvan het einde niet helemaal helder is. En ik denk dat, smeer, is wel de uitdaging. Ja, ja, wees ja. eerlijk, wees eerlijk naar elkaar. Ja, even, even heel concreet, want dat kwam ook bijvoorbeeld... uit de parlementaire enquête bouwverhouder vinkant een jaren geleden. Er wordt vaak gewoon gezegd, jongens, we beginnen maar vast. Hè. We, zowel de, de, de, de, de overheid als ja. de, de aannemer weten eigenlijk... het kan niet voor dat bedrag, uh, maar ze doen het toch. Want nou ja, als je helemaal begonnen bent, dan stop je niet meer. Zo is dat. Noord-Zuidlijn bijvoorbeeld. Dat is een levend voorbeeld daarvan. Ja, goed. We gaan het straks hebben over de dag van de bouw. Dat is de aanleiding waarom je hier bent. Tegelijkertijd het feit dat jullie al één toen de helft af hebben, één ja. buis. Uh, althans, de boor is aan de overkant, laat ik het zo zeggen. Dat uh, is de tweede aanleiding waarom je hier bent. Het feit dat het met jullie goed gaat, uh, verhoudingsgewijs... dat uh, het project allemaal keurig op schema loopt, geen gekke dingen tegenkomen... is dat te danken aan uh, bijzonder goede mensen of de hulp van de heiligen? Allebei. Allebei. Wij hebben een beschermheilige voor een deel van het project, Sint-Barbara... En daarnaast hebben we nog een aantal, uh, of een tweetal uh, dames, uh, beschermdames... Uh, die onze, onze, tunnels, uh, onze tunnelboorploegen uh, begeleiden. En uh, deze heilige en uh, deze twee tunnelbeschermvrouwen uh, die, die maken mogelijk dat wij hier ook succesvol zijn. Dus uh, deze mannenwereld... Maar dat zeg die, uh, je zonder ironie? Nee, dat zeg ik zonder ironie. Ik lach een klein beetje, want het is natuurlijk een klein beetje bijzonders... Maar Um, de tunnel wordt geboord door uh, van oorsprong toch uh, mensen die in de mijnbouw werkzaam zijn. En uh, daar is het heel gebruikelijk om de beschermheilige Sint-Barbara op te hangen, te eren. Onze tunnelboormachine is gedoopt. Daar kijken wij als Nederlanders misschien een klein beetje vreemd naar. Met de naam Barbara Hij heeft ook een, ook een naam gekregen. Ja. En, het, uh, en het aardige is eigenlijk dat voor ons is het iets bijzonders. Maar voor de mensen die daar werken, die met die machine werken, die, die, die samenwerken in zijn ploeg onder de grond, voor hen is het heel belangrijk. Want die rol van dat bijgeloof is dus groot voor, voor die boormannen. Ja, het wordt ook zeer gewaardeerd dat het gebeurt. Ja, dus de man is echt blij en waarderen zeer dat ook, ook in Nederland, of waar dan ook, deze rituelen een plekje krijgen. Het zijn vaak Duitsers hè, die de ja, boer ja, deskundigen. Ja, dus. Uh, uh, waar, waar komt die boortraditie van die Duitsers vandaan? Nou, dat is natuurlijk een... Uh, mm, daar is in, in Duitsland... Uh, dat gebeurt in veel landen, laat ik zo zeggen. In Nederland hebben wij uh, nauwe banden, zeker als, als BAM. Ik mijn zelaars wordt betaald door de BAM. En wij, wij hebben een zusterbedrijf, Wijsum Vrijtuig. En dat bedrijf heeft als expertise het boren van tunnels. Dus als wij praten over tunnelsboren, dan komen onze Duitse collega's... Ja. Die komen aangevlogen. Maar de Noord-Zuidlijn, ook Duitsers, toch? Die dat. Klopt, ja. Doen. ja. ja. Want als boor is dat ook klaar, geloof ja. ik, inmiddels. Dat is nu ook daar klaar, ja. ja. Maar, de Noord maar bijvoorbeeld de Groene Harttunnel is gemaakt door Fransen. Ah ja. Maar wij, wij, wij Nederlanders zijn niet zulke boorders? Nou, traditioneel gezien uh, zijn wij meer uh, afzinkers. Ja, dus, uh, wij, wij zijn meer goed in afzinken. Dat is ons, uh, ons vak. Je maakt een grote tunnel en je legt met de bonen van de rivier neer. Maar dat is natuurlijk een... Stop eruit laten zinken... Bijna wel, ja. <laughs> Randjes dichtmaken, water eruit, ja. pompen ja, ja, klaar. Ja. Maar het leuke is om te zeggen dat het gaat geweldig... als je een rivier moet kruisen of, of dat soort zaken. Maar als je in een stad wil werken en in de steeds drukkere omgeving... dan is eigenlijk het boren van een tunnel een fantastisch middel. De Noord-Zuidlijn is een, een perfect voorbeeld. Dat het boren dat is daar super gelopen. Nou, geweldig. Huizen verzakt, mensen hun huis uit. Niet tegenwoordig van het boren. Oh nee, waarvan dan? Alleen bij het maken van de diepe stations Oh, oké. Okay. Ja, dus het borgen ging er goed. En ook de, de, de Hubertus tunnel. T Totaal schade, mensen tevreden. En geen overlast voor de omgeving. En dat is natuurlijk een steeds belangrijker thema. De Suiskil-tunnel eh, gaat onder het kanaal Gent-Terneuzen door. Correct, uh, ja. een, een, een klein stukje water eigenlijk in verhouding. Het. Dus je hebt het niet over de Westerschelde of uh, dat ja. soort uh, flinke stukken. Um, waarom kon daar niet gewoon een paar bakken afgezonken worden? Een prettige wedstrijd. Had ook gekund, had ook gekund, ja. Uh, waar het niet dat... Uh, Klinkt misschien ze, een beetje onnozel, maar ik bedoel, je kunt ook een stukje van die dat kanaal uitdiepen, bedoel ik. En daar laat je de handel in zinken. Ja, klopt. U bent aardig op het ook, moet ik zeggen. Nou, dit is gewoon boerenverstand, <laughs> nee, hoor. Nee, want uh, dat is, zo, zo ingewikkeld is, is ons vak ook niet. Dus uh, had in principe ook gekund. Maar, het uh, is een zeer druk bevaren kanaal. Uh, en in de toekomst zijn er nog plannen om het kanaal nog verder uit te diepen. Dus die tunnel, die zou als afsteltunnel heel diep moeten komen liggen. En daarmee had het ook een kostbare, afgezongen tunnel geworden. Even, even voor, om de geografische ja. kennis even op scherp te zetten. We hebben het over uh, uh, de verbinding van de Westerschelde naar... Uh, de Zeejaar van, van Gent. De Zeejaar van Gent. Dus, ja. En dat is een, een, een drukke verbinding, belangrijk voor de Belgen. Niet alles gaat naar Oost en de, of gaat naar uh, Antwerpen, maar nee. gaat ook naar Zuid toe. Dus voor hun is dat een belangrijke. En ja. waarom is dat nou precies, dat stukje Noord-Zuid-Kanaal... zo vervelend in de landverbindingen? Nou, de, het kanaal wordt, wordt doorkruist door een aantal bruggen. En het kanaal is de laatste ja, tien jaar bijna verdubbeld in, in hoeveel het scheepvaart. En het um, aantal uren per dag dat de bruggen bij Tenneus openstaan is ongeveer vijf uur per dag. Dat is veel. Dat is gewoon veel. En dat is dan met name het oost-west verkeer van West-West... Van oost naar west, uh, Zuid-Vlaanderen. Of vice versa. Oké, okay. dus een, belangrijk een groot obstakel zeg maar, in de ja. regio. Um, waar al sinds uh, uh, jaren, ik geloof 1989, al voor het eerst over gesproken is. Hè, dat er iets moest gaan gebeuren. 98, sorry. 98, ja, dat is natuurlijk een beetje een vervolg van de West-Geldtunnel. Eigenlijk een verlegging van de verkeersstromen in, uh, in, uh, in Zuid-Vlaanderen. En een verdere ontwikkeling van het hele industriegebied rond de teneuzen. En Ja, dus. Daar was een hele intensivering van het autoverkeer plus het scheepvaartverkeer. En toen was al de droom, zullen maar zeggen, om even nog gauw die uh, sluiskiltunnel erbij te maken. Ja. Maar was toen niet mogelijk. Nou, ben je een man van het bouwen en niet van de politiek, dus we het niet te lang over hebben. <laughs> Um, nou is het wel iets wat, wat nog door minister Peijs toen nog uh, verkeer en waard staat. Uh, terwijl het jaren sleepte is dat hele dossier opeens vlok, vlot getrokken... Ja. vlak voordat uh, haar ministerschap afliep. Uh, en daarna werd ze heel toevallig werd ze commissaris van de koningin in Zeeland. Maar goed, dat... Nou, ja, voor mij is dat minister Eurlings toch even dit als laatste daad uh, gedaan. Dus maar, uh, hij die had vast hele goede banden met, met, uh, met mevrouw Peijs. Dus, uh, ja. Uh, en, en de zeeuwen zijn haar zeer dankbaar. Goed, we gaan het over bouwen hebben uh, en niet over de politiek. Um, want je zei net, dat afzinken dat was geen optie. Het kanaal was simpelweg te druk. Uh, ja. Dus daar moesten we wat anders voor verzinnen. Ja. Hoe gaat het dan in zijn werk? Gaat er dan iemand met een schepje en een boor de grond in om uh, um dat kanaal als een paar uh, zandmonsters te nemen? Om te kijken of het kan. Ja? Ja. ja. Het mooie van tunnels, of het gevaarlijke van tunnels, is dat je moet weten wat, uh, waar de, door waar de tunnel gemaakt moet worden. Uh, dus er is uitgebreid grondonderzoek gedaan door uh, de klant, uh, de provincie Zeeland, en door ons, om te weten door welke grond de tunnel gemaakt moet gaan worden. En dat betekent van... gewoon echt dat op allerlei plekken, ook in het kanaal, gewoon een boor de grond in gaat? Ja. En, en mo monsters neemt? Ja, een klein boordje. Klein boordje, ja. Dus dat, uh, en dan op basis van die, al die informatie kunnen wij onze tunnel uh, ontwerpen. En kunnen wij kijken hoe het eruit moet de tunnel eruitzien? Wat voor tunnelboormachine moeten we daarvoor gebruiken? Op welke manier kan die het beste functioneren? Alle datering kan daarin worden meegenomen. En zo komen wij tot een optimaal ontwerp van het geheel van toerit, tunnel en, en al, al, al onze machines. Michel, jij bent projectmanager. Help me even. Wat maakt het uit? Want in Nederland hebben we geen rotsen. We hebben alleen maar eigenlijk zachte, zachte bodem. We hebben klei en zand. Zeg ik het goed? Zeg ik Ja, nou eens correct, ja correct. Wat maakt het dan uit? Want die boor is sterk zat. Die worden sterk zat. En dus de uitdaging is, in, in rots... dan is het uh, beperkt makkelijker. Want het is moeilijk om die rots weg te hakken. Maar als je hem weggehakt hebt, dan blijft alles gewoon staan. Toch? Ja. ja eenvoudig Maar als je in zand, zullen we zeggen, een uh, gat schept... dan gaat het relatief makkelijk. Maar het zand zakt wel snel in elkaar Toch? Ja, ja. ja. Nee, ik, ik, ik, als ik het niet stap, ga ik wat roepen. Ja. Okay, prima. En ook klei, want die hebben we nog als laatste. En klei... Dat is eigenlijk hetzelfde zand. Ook dat zakt langzaam in. Alleen daar uh, blijft af een beetje plakken aan je handen... maar ook aan zijn tunnelboolmachine. Dus in je datering van je machine moet je daar ook rekening mee houden. Dus uh, door uh, dit soort materialen, zand en klei... kan je perfect heenboren, Dan moet je de juiste machine gebruiken en juist bedienen... En daarna kan je een geweldige tunnel maken. Maar in het gebied waar jullie uh, zitten, is het allemaal klei, lijkt mij, of niet? Dus is in die onderste lagen kom je toch opeens weer zand tegen? Ja, we hebben alles. We hebben allerlei uh, zandlagen, hele harde kleilagen... Uh, zand met kleilagen. En, en dat is de uitdaging voor de mensen die daar beneden de tunnel aan het boren zijn... om met al die verschillende grondgesteldheid, om daar een rekening mee te houden... En, en, uh, hoe die machine optimaal kan worden bediend... en dat we toch een maximale voorgang hebben. Maar wat gebeurt er dan? Is er dan opeens, gaat er dan nee. gewoon een, een bouwalarm af? Van jongens, opeens, we zitten opeens in de klei met z'n allen. Nee, want die mannen die weten... Uh, op basis van die eerder uitgevoerde grondonderzoeken uh, wat voor grondprofielen uh, ze aan door, doorboren zijn. En die grond die komt ook t, uh, via een leidingstelsel op het maaiveld. En dan kun je zien of je... Uh, op basis van die uh, grondonderzoeken verwacht had... of het ook waar is. Ik leer mijn kinderen altijd dat domme vragen niet bestaan... wel domme antwoorden. Ik ga toch een poging doen. Michel, hoe richt je zo'n machine af? Ik bedoel, hoe zorg je ervoor dat die naar voren gaat zoals jij het wil... en naar beneden gaat zoals jij het wil? Nou, uh, spoedcursus tunnelbolmachine. Een tunnelbolmachine is uh, eigenlijk een soort van conserveblikje. Mm -hmm. En een conserveblikje, uh, die zijn aan de voorkant uh, is die dicht... en de achterkant hebben we opengemaakt... Um, aan de voorkant van het blikje zit een snijrad. En dat graaft dan die grond weg. En wordt daar ook weggezogen. En zo creëer je een gat in de grond. En dat blikje wurmt zichzelf door het gat? En uh, dat blikje dat gaat niet vooruit. Dat gaat vooruit omdat ze er uh, vijzels zijn... die dat blikje afzetten tegen de reeds gebouwde tunnel. Vijzels zijn gewoon drukpersen, dat zijn hydraulische persen. Ja, ja klopt. Ja, ja. En zo boort de machine zich twee meter naar voren... En door de ene kant die vijzel iets harder te duwen dan de andere kant, dan kan je een beetje sturen. Oké, okay, dat snap ik. Maar dus er wordt achter aan de achterkant van het conserveblikje om jouw beeldspraak, ja. maar even te gebruikt worden betonnen delen ja. uh, tegen elkaar aangezet... En die machine zet zichzelf af tegen die betonnen delen. Correct. Dus, dus, dus je dus... drukt ze ervoor. Oké, okay, dat snap ik. Maar hoe, hoe richt je, kijk, als je op het land niet weet waar je naartoe gaat, dan pak je een GPS en dan zegt ja. die GPS of een kompas. Ja. En dan weet je waar je bent en waar je naartoe moet. En dat gaat die niet. Nee, Om de grond werkt dat niet. Nee, dat weet dus, dus wat wij doen. We, vanaf de opening van de, de begin van de tunnel... daar kunnen we wel met GPS en, en, en, en dat soort zaken... kunnen wij bepalen waar we in de wereld zijn. En uh, dan gebeurt de, de landmeters. Die uh, kunnen dan door de reeds gemaakte tunnel... Uh, bepalen waar we in de wereld zijn. Uh, dus die kunnen met uh, bijvoorbeeld van tachymetrie... Dus Sorry? tachymetrie. Dat is dus, uh, een, een meetinstrument waarbij je hoeken en afstanden meet. Kan je bepalen uh, waar uh, je in de wereld bent. Dus we weten waar we zijn in de schacht, in het beginpunt van de tunnel. En door uh, continu vooruit te meten, dan weten we ook waar uh, we een punt in de tunnel hebben. En de mensen die de tunnelbommachine besturen kijken naar dat punt achter hun en uh, extrapoleren. Naar voren. Maar die hebben dus geen, niet een soort vooruit- uh, en, en een laserpuntje waar ze op moeten mikken. Nee. nee, ze moeten achteruit kijken. Ze moeten achteruit kijken en het was achteruit kijken, dan weten ze welke, welke richting ze moeten opboren. En dat doen ze razend knap, want ze boren in dit geval dan 1145 meter en dan wijken ze ongeveer twee centimeter af van de ideale aankomst. Ik kwam net vragen, gaat dat wel eens mis? Maar bij jullie dus niet, maar gaat elders wel eens mis? Dat is, gebeurt eigenlijk. De, die apparatuur is geweldig goed. Hè? En eigenlijk gaat het niet mis. De, de langste tunnel die ik ge, heb mogen begeleiden was 4 kilometer. En ook daar mee, waren we slechts enkele centimeters mis. Dus, uh... En dat maakt geen barst uit? Nee, die 4 centimeter past geweldig, die 2 centimeter past ook. Een verschil is 11 meter ja. diameter en dan een paar centimeter is het gewoon helemaal niks. Okay. Je, je beschreef net hoe dat gaat, hè? dus die machine is een soort conserverblikje, ik blijf maar even volhouden. En aan de achterkant wordt dan, dan een betonring geplaatst in stukjes. Ja. En dan zet die machine zich af en drukt zichzelf naar voren ja. en dat beton wordt lekker aangedrukt. Ja. Um, maar je zit hartstikke onder de grond, hoe zorg je? Want het moet ook waterdicht zijn. Correct. En je hebt heel veel grondwater. Correct. Dus het conserveblikje uh, is, qua, is uh, iets groter dan de tunnel. En de tunnel die bouw je eigenlijk binnen het laatste stukje van het conserveblik. En dan heb je een opening tussen de buitenkant van de tunnel en uh, de binnenkant van het conserveblikje. En daar uh, kan het dus door gaan lekken. En dat wordt dichtgemaakt door uh, een aantal uh, rijen staalborstels... waar continu een, een, een afdichtingsvet uh, uh, tussen wordt gepompt. En die rijen met staalborstels... Mag ik even wacht even. Wat, wat je bedoelt is dat er ontstaat een gaai, want die machine drukt zichzelf met ja. die vijzels, drukt die zich naar voren... en er is een stukje waar nog even geen beton zit. Nee, en, nee, nee. En nee. daar lekt het water door? Nee, nee. Dus, dus uh, ik zeg het niet goed, correct. Het einde van het conserveblikje... Is, uh, is de, de tunnel, de, de nieuw te bouwen ring, die wordt gemaakt binnen het conserveblikje. Mm -hmm. En uh, om dan uh, de spleet tussen. Oh uh, ja, oké, okay. ik snap het. Da daar kan water tussendoor. En wat ja. hoeveelheid heb je het dan over? Als, als, als je ni niks zou doen? Als je niks doet, dan komen er gewoon duizenden kubieke meters per uur naar binnen. Dan kan je, niet, kan je niet tegen pompen. Dus die afdichting is heel belangrijk. Oké, okay, dus zelfs zo diep, want jullie zitten uh, 34 meter op zijn diepst onder NLP. Ja. Dus best, best stuk dus. Ja. Uh, dat, zijn, dat is een flinke flat, zou ik maar zeggen. Ja. <laughs> en, en dan nog zit daar ontzettend veel grondwater. Overal is het water. Ja? En water is lui en geduldig. Dus er blijft er nest lang zitten tot jij zegt van kom maar. En dan loop je tunnelvol. Ja. Uh, dus het is overal water. Oké, okay. en dat moet je met, met, ook weer met goede technieken moet je zien te voorkomen. Dankzij die afdichting. Ja. En als die, die, die, die segmenten eenmaal op zijn plek zitten... die zitten zo strak tegen elkaar, dan komt geen druppel meer door. Dat is correct. Ja, er zijn dus uh, betonnen ringen met eromheen een rubberprofiel. En dat wordt allemaal keurig tegen elkaar aangeduwd. Jullie zijn in januari begonnen, begonnen met boren. Ja. Dus, um, maar in het begin las ik, ging het niet zo goed. Er waren wat kinderziektes. Nou, natuurlijk... Dus, uh, iedere tunnel is uniek. Iedere tunnelbormachine is uniek. Wordt voor ons gemaakt, specifiek voor onze klus... Uh, daar komen een nieuwe ploeg mensen, die kennen elkaar deels, deels niet. Dus uh, de machine die moet even kijken hoe die precies werkt. De mensen die moeten de machine leren werken, de mensen moeten elkaar uh, le le le leren kennen. En als dat allemaal achter de rug is, ja, dan, dan gaan die, uh, dat trietal gaat eigenlijk door een soort van leerproces. Dus je ziet bij iedere tunnel of ieder groot repeterend werk, dat. Begin leren en daarna gaat het steeds vlugger. En dat hebben we nu ook gehad. Maar waarom uh, kun je niet de boor bijvoorbeeld van de Noord-Zuidlijn uh, gebruiken? Dan zeg je, nou we wachten even twee maanden. Uh, dan is, uh, of, of weet ik wat. Uh, en dan is de Noord-Zuidlijn klaar. Gaan we fijn met die boor aan de slag? Dat Zou kunnen, maar, een hoop geld. Zou kunnen, ja. alleen de diameter van die tunnels is gelukkig iedere keer een klein beetje anders. Gelukkig voor jullie als bouwers. <laughs> en ook voor de leverancier van die machines. <laughs> dus uh, wat wel aardig is trouwens. Uh, de, de, de tunnel die uh, naast onze tunnel ligt. De, de Westerscheldtunnel. Die tunnelboommachines uh, waren deels nog beschikbaar, of onderdelen ervan. En die zijn nu in deze tunnelboommachine weer herge hergebruikt. Oh, gelukkig. Uh, dus er zit wel... Uh, We blijven, blijven Hollanders? Zo is dat. Ja, maar je, je kunt niet met z'n allen afspreken. Luister eens, uh, dan moeten auto's door aan de, naar de ene kant. Auto's door naar de andere kant. We standaardiseren gewoon die buislengte. Dat scheelt een hoop geld. Klinkt heel verstandig. En inderdaad, uh, Rijkswaterstaat of de grote gemeentes... Of, die zouden, of een prorail, die zouden er best over kunnen nadenken. Dat is wat daar zo gebeurt bij, uh, bij de beuteroute. Daar liggen een drietal geboren tunnels in. En die hebben allemaal de gelijke diameter. Alleen die tunnels waren bijna allemaal tegelijkertijd in uitvoering. Dus daar kon niet de machine van de ene plek naar het andere plek uh, lopen. Oh. <laughs> daar gaat je voordeel. <laughs> daar heb je er nog niks aan. Goed. Uh. Um, je gaat boren. Uh, die zandlagen zeg je dat zijn geen verrassingen. Uh, het, het, het begin ging even moeizaam, want iedereen moest aan die machine wennen. Moet die machine ook aan jullie wennen? Nou, een machine heeft uh, weinig gevoel. Hè? Dus wat dat betreft hoeft de machine weinig aan ons te winnen. Ja, maar worden er dingen aangepast aan de machine? de dingen die niet goed werken? Of, of aan de boor bedoel ik? Ja, dat klopt. Ja, dus dus je, je merkt dat wij uh, uh, dingen optimaliseren aan, aan, uh, aan, aan de machine. En soms, en dat hebben we ook nu meegemaakt. Uh, moet je wat uh, verdere aanpassingen plegen. En wij hebben de diameter van de snijrad halverwege het boren een klein beetje vergroot het snijrad dat is zeg maar de voorkant de voorkant ja sorry ja de het voorkant snijrad ja? ja de techniek hè ja nee dat is niks ja. mis mee dus uh, de snij, we hebben een klein beetje vergroot waarom uh, omdat uh, de druk vanuit de grond zo groot was dat uh, de vervormingen van de tunnelbommachine zelf groter waren dan we in eerste instantie hadden verwacht dat mag je even uitleggen de grond die duwt uh, van alle kanten, links, rechts, boven, beneden... tegen uh, de tunnelbommachine aan. En uh, dat conserveblikje... Nou, dat kan natuurlijk best uh, een heleboel druk weerstaan. Maar op een gegeven moment, als dat te groot wordt... dan uh, begint zo'n blikje te vervormen. Als je zelf een conserveblikje beter pakt... dan kan je hem ook uh, ovaal knijpen. Nou, Daar is aan gerekend. En alleen bleek in dit geval dat uh, ondanks eerdere ervaringen volgens mij zeggen de vormingen uh, iets groter waren dan we verwacht hadden. En door het gat wat we boren wat te vergroten... worden die drukken uit de grond iets kleiner... en blijven die vervormingen beperkt. Ja, klinkt allemaal heel logisch... maar dat betekent ook dat je veel meer boorgruis af moet gaan voeren, lijkt me. Nou, dus dat is fractioneel. Wij hebben het gat wat we wilden boren slechts 5 mm groter gemaakt. En dat bleek voldoende. 230.000 ton zand is er uitgekomen. Ja. Als de boel straks klaar is. Ja. Waar laat je dat? dat ge, nou, het Hoe bemocht... komt dat trouwens überhaupt aan het einde van de tunnel? Laten we daarmee beginnen. Dat, dat, nou, uh, wij, uh, dat, dat conserveblikje, daar uh, wordt die grond in uh, losgeboord. Uh, dat daar... is echt een ronddraaiend ding, hè? Het is ja. Letterlijk gewoon zit een soort schraapmechanisme. Schraap schraap, ja. En uh, daar uh, wordt die grond die wordt opgenomen in een uh, vloeistof. En die vloeistof die pompen via een buizencircuit naar het maaiveld uh, toe. En daar uh, wordt de grond weer uit die vloeistof gehaald. En dan hebben we dus uh, schone vloeistof. Maar vloeistof en... is geen water. Nou, dat is slechts uh, waar. Die vloeistof, die die gaat weer terug naar de tunnelboommachine zonder de grond erin. En die vloeistof is inderdaad water. Plus uh, een, een, uh, een hele fijne kleisoort bentoniet. En uh, dankzij die kleisoort kunnen we de grond steunen die voor dat conserveblikje is. Maar het is een soort, soort, soort, soort uh, glijmiddel, moet je het zo zien? Uh, glij- en afdichtingsmiddel. Het is dus klei. En dankzij die klei uh, kunnen we uh, dat poreuze zand steunen. We maken een soort van uh, afdichtingslaagje op het klei. Ja. Okay. En het zand wat wij dus uit die bovenvloestofstroom halen... Nou, die valt bij ons op een grote hoop. En uh, die uh, verwerken wij in het verdere werk. Want we praten al over de Sluiskeel tunnel. Maar eigenlijk uh, hebben wij niet een tunnel aangenomen. We maken een complete verbinding tussen de uh, oost- en de westen... Uh, Infrastructuur uh, bij Tenzeuze. Dus we maken een tunnel, plus de, aan, uh, plus de aansluitende wegen en het vrijkomende materiaal stoppen wij in die wegen. Dus hoeven wij geen uh, materiaal weg te gooien en ook geen nieuwe zand uh, te kopen of te winnen uit uh, de Westschelde, bijvoorbeeld. Nou, bij de aanleg van de tweede maasvlakte. Uh, stonden er. Uh, um, kwamen er prachtige dingen boven water. Ja. Uh, kom halve mammoeten die uh, daar ooit rondgelopen hebben. die uh, werden opgezogen en uh, kwamen tevoorschijn. staat er buren ook iemand met zijn neus op dat. Uh, dat boorgruis? Uh, nee. Uh, denk uh, wij hebben. Uh, uh, als je precies zou wil willen. dan zou je kunnen gaan kijken. maar wij boren uh, zo diep onder de grond dat daar uh, eigenlijk uh, niets van uh, archeologische waarde te vinden is. Wij hebben wel vooraf uh, gekeken op bepaalde plekken in het maaiveld... of daar uh, uh, uh, uh, uh, of zaken van waarde zijn. En die waren daar niet. En uh, zo diep als wij boren, daar zitten geen archeologische zaken. Want tot hoe diep is het archeologisch interessant? Nou, volgens de archeologen uh, een meter of vijf, zes in, uh, op dit gebied. Oké. Okay. Ja. Dat, dat zijn alle uh, lagen, zeg maar, zand die aangegroeid zijn in ja, de loop ja. van de eeuwen. En we, toch, uh, we hebben we een speciaal onderzoeksput uh, gegraven. En daar hebben archeologen op de meest interessante plek gekeken... of er überhaupt iets te vinden is. En ze hebben uh, ja, iets gevonden, maar het was uh, van te weinig... waren daar allerlei uh, speciale zaken en, voor. en dat eerste en dat laatste stuk waarin jullie wel in die zes meter zone zitten... qua diepte, uh, dat is dan uh, jammer? Er, was, er waren geen, geen, geen, geen, geen zaken van, van grote waarde. Wordt het wel helemaal bekeken van tevoren ja. door archeologen? Echt met, specifiek ja. met die blik. Gewoon echt gekeken naar de grondgesteldheid, bodemgesteldheid. Ja. Uh, en, vindt, en, en, en qua natuurschade. Want je hebt in Nederland natuurlijk een ongelooflijk natuurding op dat vlak. Met allemaal uh, studies, milieueffectrapportages en zo. Correct. Hè? Dus uh, bij het ontwerp van het tunnel is al rekening gehouden met uh, allerlei uh, natuurrandvoorwaarden. Nou, uh, onder andere. En daarnaast, als we gaan uitvoeren, dan moeten wij rekening houden met de flora en fauna. Uh, dus als wij uh, uh, in, de, in dit seizoen, dan uh, is bijvoorbeeld de rugstreeppad, uh, die gaan uh, uh, weer... Uh, de rugstreeppad? De, de rugstreeppad, en dat is een beschermde diersoort. En die kan ons oversteken als jullie een boeren zijn? Nou, daar hebben we er geen last van, maar bij, bij, bij het, het wegenwerk... <laughs> kunnen wij wel uh, die uh, paddenstroom verstoren. En de stichting Boom en Das legt van jullie werk stil? Of hoe werkt dat? Dat zou kunnen, ja. ja dus dus wij, wat wij gedaan hebben... wij hebben een grote delen van het werk hebben afschermd van die uh, flora en fauna... en hebben wij inderdaad, uh, ecologen uh, hebben wij in dienst om te kijken of daar uh, padden zijn... of andere beesten die, uh, die uh, nou ja, last zouden kunnen hebben van ons werk. Maar over hoeveel rugstreeppadden hebben wij het in potentie? Nou, dat zou ik niet precies weten. Wij in ieder geval. Uh... Maar tientallen of honderden of duizenden een unieke kolonie, uh, uniek in de wereld. Wat ik begrepen heb, ze me zeggen, is dat uh, in het uh, vor, vorig jaar hebben wij uh, geen rugsteekpadden langs onze vangschermen aangetroffen. En uh, dit jaar hebben wij een ecoloog gelopen en die heeft tot nu toe ook nog geen rugsteekpadden gevonden. Maar als ze er eentje vinden, dan uh, moeten we daar wel. Uh, er zouden potentieel ze mee het werk kunnen stilleggen. Dus wij moeten echt daar uh, Maar het rekenen. hele werk ook beneden. Ja, dat meen je niet. Nou, in ieder geval het, het werk waar die pad getroffen is. Ik zucht in verwondering. Michel Langhout is de gast bij Casaluna, Projectmanager van het Sluiskil-project. De tunnel in Zeeland die geboord wordt op dit moment. Um, we gaan zo verder praten. Je hebt muziek meegenomen. Ja. Um, Dexter Gordon. Body and Soul heet het liedje. Waarom? Uh, het is een, een lied uit een film, Round Midnight. En het is een geweldig mooie film. Over een uh, fascinerende jazzmuzikant. Die uh, na de Tweede Wereldoorlog... Uh, Eigenlijk in Parijs terechtkomt. Klein beetje aan lage wol. Uh, passie uh, voor muziek spreekt alle kanten. En, en, en, en liefde voor, uh, van mensen voor elkaar. Het is gewoon een geweldig mooie film. En het is een geweldig uh, stuk muziek uit deze film. Op verzoek van Michel Langhout. Luna, Frank Dumas. Met de gast Michel Langhout, projectmanager van de Sluisskil tunnel die gebouwd wordt. Michel, hoeveel mensen werken er totaal aan de tunnel? Uh, op dit moment hebben wij ongeveer 150 mensen werken. Met hoeveel nationaliteiten? We hebben een keertje geteld. Toen kwamen we aan ongeveer 20 nationaliteiten. Uh, behalve de Duitsers, waar we het straks over hadden, wie nog meer? Uh, Nederlanders, Belgen, uh, Fransen, uh, Turken, Marokkanen. Uh, uh, niet, niet nationalistisch bedoeld, maar waarom zijn er zoveel mensen uit zoveel landen bij betrokken? Nou, deels is dat omdat wij uh, onze Duitse collega's hebben. Uh, deels is dat, zo we zeggen, omdat uh, we wat specialistische technieken hebben die, uh, die we in Nederland niet hebben. Deels omdat wij uh, installaties uh, kopen uh, die uit het buitenland komen... en dat mensen dus, uh, die moeten opbouwen. en uh, ja, Deels, meer, en dat is een van de dingen waar wij ook de, de, de dag van de bouw... een klein beetje voor willen gebruiken, is dat ja, wij uh, hebben ook af en toe... gewoon behoefte aan vakkennis en uh, Wij hopen ook met de dag van de bouw onze Nederlandse jeugd te enthousiasmeren... om toch, ondanks het economisch moeilijke tij... Kiezen voor dit hele mooie vak. Want het droogt een beetje op? Nou, wij zien ons, uh, ons bestand aan, aan, aan, aan bouwplastmedewerkers dat vergrijst. En uh, wij willen graag uh, ervoor zorg dragen... dat, dat uh, de jeugd ook enthousiast wordt over ons, uh, ons hele mooie vak. Uh, want het is gewoon een geweldig mooi vak. Maar het gaat dan specifiek over de tunnelbouw of gaat het nee, nee, over, gaat de over de bouw de in het algemeen? Infrastructuur, uh, woningbouw, U-bouw. Dat zijn gewoon hele mooie technieken. En het gaat nu over asfalt of over beton of over installaties. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat jij met jouw ervaring... en met jouw uh, uh, uh, uh, leeftijd, dat jij vooral naar voren kijkt. En denkt, we hebben het nu slecht, maar er komt een moment dat het goed is. Ja. Maar jongeren die zitten te luisteren, die denken... Ja, hij heeft mooi, mooi praten, uh, gezellig allemaal. Ja. Maar als ik over drie jaar van school kom, dan is er voor mij mooi geen werk. Ik kan me voorstellen dat dat perspectief best lastig is. Aan de andere kant, uh, ik wist ook niet, ze me zeggen, toen ik, uh, ging, uh, toen ik af, afgestudeerd was, uh, wat, zeggen, dan, hoe dan de economische situatie zou zijn. Uh, er zijn mensen die, die, die vonden me vonden ook heel erg onverstandig toen ik uh, civiele techniek ging studeren. Want ja, immers, de, daar was er ook niet, uh, niet uh, veel werk in, uh, in te doen. En uh, ook mensen van, uh, van mijn leeftijd zijn op een gegeven moment ook uh, naar het buitenland gegaan om daar, om daar te gaan werken. Dus je moet op een gegeven moment wel doen waar je hart uh, enthousiast van wordt. Ja, en gewoon gaan. En gewoon, gewoon gaan, doen. ja. Als je het nou over zoveel mensen hebt, 150 mensen... hoe zorg je ervoor dat de boel veilig blijft? Want ik bedoel, het zal niet het eerste infrastructurele project zijn... waar uh, dodelijke slachtoffers vallen. Nou, dat is natuurlijk inderdaad een van de meest belangrijke dingen... waar wij ons druk over maken. Uh, wij lenen inderdaad mensen van hun familie, van hun vrienden... komen bij ons werken. En hoe kunnen wij er inderdaad voor zorgen dat die mensen gewoon weer gezond thuiskomen? En uh, wat wij doen, is dat wij als mensen beginnen met hun werk... dan proberen wij eerst met die mensen te gaan zitten... uit te leggen wat we hier überhaupt gaan doen... en uh, dat zij samen met ons gaan bepalen wat de meest veilige manier is. Overleg met de mensen... Kijken wat hoe belangrijk is. En sommige dingen die stellen wij gewoon verplicht. Je moet met de helm, je moet met veiligheidsschoenen lopen. Je moet met een bril lopen. Om er maar voor te zorgen dat het veilig gebeurt. Is het eigenlijk bijna een, een, een natuurlijk mechanisme, een risico voor gedrag? Ik denk dat um, heel veel mensen vol enthousiasme af en toe uh, zichzelf in situaties begeven Waarvan ze achteraf zeggen, had ik het maar niet gedaan. En daarom is het zo belangrijk dat mensen eerst even stilstaan... voor ze gaan beginnen. Maar je bedoelt, het zit gewoon in ons. Ik bedoel, als ja, wij, of wij een lamp willen verwisselen... dan pakken we ook een campingtafeltje om op te gaan staan... en dan gaan we die lamp erin draaien. Ongekend. En dan doen we gewoon. Eigenlijk, als je erover nadenkt, dan doe je het niet. Maar dus de mensen motiveren om, om, om naar zichzelf te kijken... en naar elkaar te kijken, voor elkaar te zorgen... Dat is heel belangrijk. Maar help me even, hoe bedreigend is het nou? Want ik wil je praten over een gigantische boormachine. Ja. Het ding is 100 meter lang, geloof ik. Kent u Alles bij elkaar, ongeveer 60 meter, ja? 60 meter. Um, gigantisch ding. Uh, wat, wat kun je daar aan verknallen? Qua veiligheid? Ja. Nou, je kan er ongeveer alles aan verknallen. Hè? En um, het probleem is, als je uh, elektricien bent en je laat een, een plastic pijp uit je handen vallen, dan uh, doet het geen pijn. Maar als je in een tunnelbommachine staat en je moet daar een grote stalen buis uh, vervangen... en je laat die uit je handen vallen, dat is dezelfde handeling... dan uh, is je voet uh, kapot. Dus uh, wat wij proberen is al die handelingen waarbij mensen noodzakelijk zijn... proberen zo ver mogelijk de mens te scheiden van uh, de, de gevaarlijke plek waar de handeling plaatsvindt. Uh, wij uh, bouwen tunnels van uh, betonnen elementen, die wegen 20 ton per stuk... Dus als die uh, segmenten gehandeld worden... dan zijn er geen mensen bij in de buurt. Of de mensen staan op een plek waarbij als er iets fout gaat met zo'n segment... dat er geen mensen tussen komen. Maar het zit ook in kleinere dingen. Bijvoorbeeld, uh, mensen werken daar. Het is een machine, er draaien motoren, daar is lawaai. En uh, mensen moeten ook gewoon goed blijven horen. Die moeten van, van, van muziek blijven genieten. Dus de machine proberen zo stilmotor stil motor maken. En daar waar het niet kan, dan moeten de mensen gewoon gehoorbescherming dragen. En uh, ik kan voorstellen dat ik ken eigenlijk wat dove aannemers. Ja. Uh, dat dat mensen ook eigenwijs zijn en denken van nou, het zal allemaal wel. Ja, en dan, ik hou die pluggen lekker uit. En dan is het toch zo te zeggen dat wij, omdat we, wanneer de mensen komen te bouwplaats, dan weten ze dat bij ons de regel is indien er meer lawaai is dan, dan is het verplicht om gehoorbescherming te dragen. En als je dat niet doet en je bent er halfstarrig in, dan uh, is er bij jullie voor ons geen plek. Ja, dan mag je gaan. Goed, hoe bouw je nou in, in die teams met al die nationaliteiten... met al die verschillende mannen, vrouwen... Uh, hoe bouw je daar nou een vertrouwelijke sfeer op? Dat ze ook weten van... Um, ik kan hem of haar blind vertrouwen, maar ik ben zelf ook te vertrouwen. Ja, het is heel belangrijk uh, dat er naar de mensen geluisterd wordt. De mensen, die uh, daar moet je actief aan gaan. Uh, uh, vragen wat, uh, hoe de zaken er, erbij staan, Ge Interesse tonen in, uh, in hun werk... wat zij aan het doen zijn en uh, het open gesprek met de mensen hebben. En uh, dan vertellen de mensen heel veel. En wat is jouw rol in dit hele proces? Mijn rol... In uh, veiligheid? Ja, in veiligheid is mijn rol uh, ten eerste uh, om uit te stalen dat wij als bouwers dit gewoon essentieel vinden. Uh, en dat uh, naast het leveren van kwaliteit, naast het leveren van productie... naast het genereren van een klein beetje winst... is het ook belangrijk dat de mensen gezond thuiskomen. En in al ons handelen proberen wij, in al ons inkopen... in al onze plannenmakerij proberen het duidelijk iedere keer naar voren te brengen. Mensen, doen wij het veilig? Doen wij het goed voor de mensen? En daarnaast, iedere keer met de mensen praten. Dat betekent dat jij als een soort, soort veredelde boeman over de, de bouwplaats loopt? Of juist uh, vooral aan het stimuleren? Allebei. Het is een combinatie van. Hoe is de sfeer nou eigenlijk onder die, die bouwmannen en vrouwen? De boermannen en vrouwen? Wordt er vooral gekeken naar de dingen die fout gaan? Wordt er vooral gekeken naar de dingen die goed gaan? Nee, nou, het gaat absoluut merken. De, de sfeer is uh, positief. en uh, het, is een hele... het mooie van bouwen is dat iedere keer dan komt wat bij. Dan komt er iets, wordt iets anders. Het wordt meer. Mensen kunnen het aanraken. En dat is een, een hele positieve sfeer. Iedereen is ook betrokken bij zo'n werk. En dan is het natuurlijk uh, het geweldig als met zo'n bijvoorbeeld zo'n zien, als het inderdaad volgens planning vooruit gaat, dat, dat er meters gemaakt worden. En je merkt als het soms moeilijk gaat, of dat er wat problemen zijn, of dat het niet zo gaat als dat verwacht is. Dan zie je dat de mensen wat ja, motivatie uh, verdienen. En, uh, nou, en als het dan goed gaat, dan zijn ze weer blij. En daarom is het ook zo belangrijk dat als dan zo'n eerste buis klaar is, dat dan ook. Met z'n allen een feestje vieren en zo'n zo, zo, zo, mijlpaal is even met z'n allen vieren gewoon. Het grappige is dat je ogen echt gaan fonkelen als je het ja. hebt over het mooie van bouwen. Ja, ja, dat is ook een geweldig mooi vak. Ja, als je door, door, door Nederland rijdt en op een bouwplaats is iedereen gigantisch betrokken. Gewoon. Iedereen die weet wat er gebeurt en iedereen als het klaar is. En dat is wel ik fascinerend vind ik eigenlijk. Uh, mijn vorige werk was de u in Den Haag. En als je daar nu rijdt, dan lijkt het alsof dat ding er altijd al gelegen had. Het is gewoon logisch. En uh, we hebben dat ding gebouwd en hij is er en hij past en het is goed. En uh, je hebt hem beetje, toch een waarde toegevoegd aan het landschap. En iedereen die daar gewerkt heeft, weet dat hij eraan gewerkt heeft, of zij eraan gewerkt heeft. Er komen gelukkig steeds meer vrouwen ook in ons beroep, euh, beroepsgroep. Dat is geweldig. En. Uh, en die sfeer van dingen creëren en dat het jouw ding is... waar jij ook bij betrokken geweest bent, ja, dat, dat gaat automatisch bijna. Want wij zijn ook een beetje uh, een groep van zwervers, zullen we zeggen. Iedereen weet, zullen we zeggen, je komt bij een project, je, je begint weer opnieuw. Deels heb je bekende collega's bij je, deels komen totaal nieuwe mensen bij je. En we hebben allemaal hetzelfde doel. Het zijn de bouwnomaden. Bouwnomade, weet je wel, ja. Ja, ja. ja. Maar wat voor gevoel rij je door de, de, de, de tunnel in Den Haag? Trots. Ja, blijft jouw tunnel. Mijn tunnel. En dat is ook het gevoel wat je straks uh, met de sluiskeeltunnel zult hebben? Absoluut. En heel veel mensen met mij. En, en dat is het leuke, zo dat zijn natuurlijk de, de mensen die vandaag aan het werk zijn. Dat zijn de mensen die, die, die, die, die, die, die nog aan het werk gaan. Maar ook de mensen van, uh, van de opdrachtgever. Die hebben ook die trots. En de beschermheiligen, wat gebeurt daarmee? Want er zijn beeldjes echt uh, neergezet Correct. in de tunnel. Ja. Uh, die blijven daar ook staan? Of worden ze vriendelijk bedankt voor hun dienst en dat was het dan weer? Nee, nee, nee. Die, uh, die blijven staan zolang wij de beide buizen aan het boren zijn. En daarin ook uh, wordt gewerkt. En als die uh, beide buizen klaar zijn... dan worden de, de beide barbara's die, uh, die zullen, uh, een plekje krijgen. En waarschijnlijk en... gaat er eentje naar uh, de opdrachtgever. En eentje die, uh, die zullen we zelf houden. En de boorbarbera, want die moet nu binnenkort gekeerd worden... dat betekent op het land uit elkaar halen en weer in elkaar zitten... of gaat het op andere manieren? Nee, ja, correct. Dus wat er nu gebeurt is dat die van die 60 meter... die wordt deels gedemonteerd... wordt weer teruggebracht naar het beginpunt van de tunnel... en daar wordt, weer in elkaar, wordt ze weer in elkaar gemonteerd... En dan gaan wij in uh, eind augustus gaan we opnieuw beginnen voor de tweede buis. Met de heilige Barbara aan jullie ja. zijde. Ja, absoluut. Goed. Wij gaan een tweede uur praten met luisteraars. Wat doe je? Blijf je nog even zitten in, in het begin van tweede uur? Trek je dat nog? Ik blijf nog even zitten bij je. Ja. Nou, dat vind ik gezellig. Als u vragen heeft aan onze gast... vragen over tunnelbouw, over grote projecten... bel ons op 0800-1121. Dat is het telefoonnummer. Michel Langhout zit hier dan nog even om... als eh, lang het volhoudt, zullen we maar zeggen. <laughs> Want je hebt een lange dag, begreep ik. Um, wat wilt u weten over tunnels, Wat de voordelen de nadelen over de techniek? Bel ons op ons gratis dus nummer 0800-1121 en mail naar kazeloenen.ncv.nl Dat zometeen in de tweede uur. Meer van Michel Langhout, meer kazeloenen na het hoorspel. Graag tot zometeen. Ik, ik, ik, ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. Een CRV. De NTR presenteert. De Spin. Een radiocrimi in 70 delen. Geïnspireerd op de IRT-affaire afstappen is een heel Gaat klein. Boek. alles volgens het boekje binnen dat team zijn methodes gebruikt. Aflevering 44. Amsterdam trekt zich terug. De persoonlijke verhoudingen in het resort Amsterdam bij de strijd tegen de zware misdaad zijn opnieuw ernstig verslechterd. Opschudding over het team ontstond toen de Amsterdamse hoofdcommissaris van de politie verklaarde niet langer de verantwoording te dragen voor de opsporingsmethoden van het recht. De hoofdcommissaris zou zich onfatsoenlijk en zeer bedroevend hebben gedragen toen hij zich vorige week uitsprak over het nemen van personele maatregelen. Hij sprak in kleine kring van de Dirty Harry's van de lage landen die na jaren nog geen enkele zaak voor de rechter hadden weten te brengen. Daarmee is een ernstig beletsel opgeworpen voor samenwerking tussen de verschillende politiekorpsen... bij de opsporing van de georganiseerde criminaliteit. Dat wat we allemaal vreesden, was gebeurd. Amsterdam had zich teruggetrokken uit het RGM. Zonder hun steun was er weinig hoop voor ons onderzoek. Maar hoe meer ze me tegenwerken, hoe koppiger ik word. Zou ik net zo koppig zijn geweest... als ik had geweten dat Sherman was ontmaskerd door Armin Oost... Zeg eens wat. Wat? Nee, niet wat. In zin of zo. Je moet naar een dokter. Hoor je het nou, Wesley? Hij kraakt. Ja, een klein beetje maar. En een klein beetje maakt jou niet uit? Zal ik jou voortaan dan ook maar een klein beetje betalen? Of een klein beetje een schedelbasisfractuur slaan? Nee, hey, er is vast een kabeltje naar de kloot of zo. Ik kijk er wel even naar, ja? Oh, fijn. Voordat er ook een kabeltje in mijn hoofd kaduuk gaat. En dat we we net zo lekker bezig waren, hè? Of niet? kom i Man, man, ons eigen kooklijn. Mede mogelijk gemaakt door het RGM. Oh, oh, oh. Dat is mooi. Dat is prachtig. Prachtig. Ja. Dat Wietse aardwaan krijgt. <laughs> wie het zo Hofstra krijgt geen argwaan Alles blijft namelijk precies zoals het was. Het transporten. Jullie gezellige onderontjes. Alles Behalve dat straks tussen hun hash onze kook verstopt zit. Hé, hey, wat als je wel iets doorkrijgt? Maak het dan niet druk, man. Jij speelt nu voor het winnende team. Alleen als het RGM de per ongeluk achter zou komen dat jij het dubbelspel speelt... ja, dan zouden we eventueel kunnen verliezen. Natuurlijk, weet je. Dat wil zeggen jij vooral. Je vrouw bijvoorbeeld. Of je dochter. Wesley! Godschuwelijke lul! Het zijn ernstige beschuldigingen die over en weer zijn gegaan. Die kun je slechts doen indien je over feiten ja, en bewijzen beschikt. ...waarbij ik zou willen benadrukken dat de methode wel overwogen en zorgvuldig zijn toegepast. En met methode bedoelt u? Daar kan ik helaas niet verder over uitleggen. Er is geen enkele reden om te twijfelen aan de integriteit van de mensen van het RGM. We gaan natuurlijk ons best doen om de zaak tot op de bodem uit te zoeken. Dat is nu onze primaire zorg. De feiten boven water krijgen. Er is namelijk een verschil tussen fouten maken en fout zijn. Heeft u misschien een sleutel? Een sleutel? Nee, er is niemand. Sherman! We staan hier al een kwartier. Jullie les is niet afgebeeld? Nee, nee. Dit is het antwoordapparaat van Sherman Cordelia. Spreek na Sherman. Ik krijg hem niet te pakken. Hij is ook niet bij de sportschool. Jammer, maar misschien niet zo relevant op dit moment. Hoezo niet relevant? Hij is spoorloos. Ik moet rondruimen als een malle. Een hele berg, Mont blanche er niks bij. Maar ik... Het spijt me, jongen. Ik weet het ook even niet. Cor? Cor! Tommer! Wat is dat? Lunch. Sorry. Sorry? Ja, je kantoor en je administratie, maar dat lukt me nog niet. Dat is mijn probleem, oké? Okay? Het ruikt eerlijk. Dank. Koffie? Altijd. Hm. De minstens te binnen over Armin vannacht. En die liquidaties. Er is maar één die achter die moord op Draken gezeten kan hebben. Armin. Diezelfde Armin die zich ineens verschrikkelijk druk begon te maken... over zijn beveiliging nadat ik die rekening van Verhaaf had achterhaald. Dus? Armin heeft dat gedonder met die Joegoslaven van tevoren aanzien komen. Hij heeft zelf dat gedonder uitgelokt. Hij heeft zelf het risico genomen. Waarom zou ik daarvoor op moeten draaien? Of dat nu waar is of niet. Het is en blijft Armin. Precies. Het is en blijft Armin. En daarom moet je af en toe lef tonen. Tegen hem in durven gaan. Zo zit het slag mensen in elkaar. Als je ze geeft wat ze willen, houd het nooit op. Kom op, neem op, man. Domme. Ja? Ja? Hallo? Hallo, Sherman? Ik ben het, Wietse. Waar hang je uit, man? Ik probeer je al sinds gisteravond te pakken te krijgen. Er staan kinderen voor de school die geen idee hebben waar je bent. Sportschool. Sportschool, ja. Is, is alles goed met je? Ja, ja, ja, prima. Ik, uh... huh? Ik ben er zo, ja? German? Natuurlijk is er sprake van een gezagscrisis. Dat is wat een dergelijke ondergrondelijke organisatiestructuur in de hand werkt. Ik denk dat het te maken heeft met het falen van de politiële en justitiële organisatie. Falen in termen van praat men wel met elkaar? Is er voldoende vertrouwen in elkaar? Wordt er geen dubbelwerk gedaan? We hebben niets aan concurrerende teams die op dezelfde criminelen jagen. Op een gegeven moment ga je je afvragen wat wordt er bestreden. De georganiseerde misdaad of het team van het andere korps? Sorry voor de radiostilte, kompijn, maar mijn hand. Ik heb je overal geprobeerd te bereiken. Ja, een beetje dom van mij. Ik zat op een racefiets. Ik dacht, ja, weer eens wat anders dan touwtjes springen, weet je wel. Maar ja, je moet nooit een neger op een fiets zetten. Ik moest naar het ziekenhuis, vandaar. Heb je het nieuws al gehoord? Nee, hey, sorry, ik heb even geen behoefte aan nieuws. Goed nieuws. Voor jou dan. Stuk minder voor mij. Amsterdam heeft zich teruggetrokken. Ik geloof niet dat ik je helemaal goed begrijp. Er is geen RGM meer. He? Geen onderzoek. Er is ook geen transporten meer voor jou. Geen transporten meer? Moet ik ermee stoppen? Dat is toch wat je zelf wil? Ja, nee. nee. Ja, niet nu, niet zo plots. Wat? Ik wil gewoon niet dat iemand arghang krijgt. Dat Lea en Samantha risico lopen. Moi, je hey, sais tout, t'es sortilege. Tu sais tout, mais en vous et moi. Hé, dropmans! Een nieuw geluid hier, moet je proberen. Het is echt waanzinnig. Ik ken de tekst niet. Oh, ja. Nou ja. Dan gaan we door met dingen die je wel kent. Poen, poen, poen, poen. De een zegt geld, de ander... Dat heb die. ik niet. Ze, ik word toch niet doof van dit ding? Dat, dat zou raar zijn, toch? Een microfoon waar je doof van wordt? Ik heb het niet. En ik ben niet van plan het jou te geven ook. Daar mag je dan wel een verdomd goede verklaring voor hebben. De Joegoslaven? dat jij al lang wist dat ze langs zouden komen? Jij had de beveiliging al aangescherpt voordat ze bij mij op de stoep stonden. Waarom zou ik nu 4 miljoen betalen terwijl ik eigenlijk het slachtoffer ben van jouw zaken? Sorry, maar dat is niet hoe de wereld werkt. Dom ben je niet, Tromp. Maar ja, anders zou je ook niet voor mij gewerkt hebben. Er is alleen één klein dingetje. Dit is wel hoe de wereld werkt. Of ik het nou had zien aankomen of niet... ik heb je uit de klauwen van die beesten gered. Nee. Jij hebt je eigen tegenstanders uitgeschakeld. Een heel toevallig... Luister wat van trompelen. Ik heb je beschermd. En als je wil dat ik dat blijf doen... zal je moeten betalen. Dat is een regelrechte bedreiging. Hou je thuis, Sherman. Sterkte met die hand. Ja, thanks. Pap? Sas, wat doe jij hier? Nou, het is donderdag. Maar wat doe jij hier? Ik, eh... Uh, het uh, uh, uh, uh, is je moeder. Wat nou weer? Eh, uh, niets, maar ze heeft me alleen gevraagd of... Uh, of je toch niet weer eens bij haar zou willen slapen. Oh, en daarom ben je hier? Uh, ja. Want... Nou, ik snap er geen donder van, maar ik slaap gewoon bij jou. Maar je moeder... Ik kan me niet dwingen, oké? Okay? Nee, maar... Ik ben oud genoeg om zelf te bepalen waar ik wil wonen. Sans. Ja, ik moet trainen. Dag. Dag. Nou. Dag. Als hij sterker is, moet ik slimmer zijn. Wat heb je aan slim zijn als hij zijn pistool trekt? Ga nou gewoon naar de politie, Wil. De politie? Die staan allemaal op de loonlijst van Armin Oost. Toch niet allemaal. Misschien niet allemaal, maar hoe weet ik wie wel en wie niet? Hoe kan ik... Wat? Niks. Iets wat Willemsen zei. Het, het, het schoot me ineens te binnen. William! Doe nou geen domme dingen. Ik zat op de fiets en ineens kwam er een hond aan en ik... ik, ik, ik... Hoeveel zei de dokter? Eh, uh, twee. Ik vind het maar een raar verhaal. <laughs> Ze vindt het wel leuk, hè, de teletubbies. Ze is niet van de tv weg te slaan. Maar die hand heeft niets met Armin te maken? Nee, dat zei ik je toch. Ik heb Armin uitgelegd dat het om misverstand ging... En dat geloofde hij. Zie, zie, zie. Hier. Nou, dus we kunnen weer naar huis morgen? Ja. Maar Samantha vindt het wel leuk hier, toch? En van je zus mogen we langer blijven als we willen. Samantha denkt dat het vakantie is, ja. Maar mama moet nodig weer aan het werk. Dusje, het zijn maar een paar dagen. Je wil niet dat we naar huis komen, of wel? Dat is het niet. Wat dan wel? Het is gewoon iets... Veiliger om hier nog even te blijven. Tot alles echt gekalmeerd is. Tot wat gekalmeerd is, Sherman? Niks. Maar gewoon. Armin gelooft toch dat het een misverstand was? Ja. Nou dan. U hoorde onder meer... Heijn van der Heijden, Sanne den Hartog en Hajo Bruins...